Fijn om hier weer te zijn. Het is inderdaad wel gek als je zo twee hele dagen hier in deze zaal bent geweest... ...en in de andere ruimtes en dan hier weer op de zondag naartoe. Het voelt alsof ik hier een beetje woon. Dat is niet het geval. Maar fijn om hier weer te zijn en fijn dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over een, een pittig onderwerp over vermaning. Ik heb opgezocht vermaning... Wat, uh, wat de dikke Van Dalen daarover zegt. En uh, de Van Dalen die zegt met aandrang zeggen dat hij zich moet beteren. Er stond niet dat hij of zij zich moest beteren, maar ik denk wel dat ze dat ook bedoelen. Uh, of er stond nadrukkelijke waarschuwing dat men zich moet beteren. Vermaning. En ik had als ondertitel Jezus introduceert. De rode kaart. En ik had ook een rode kaart, ligt ook nog op mijn bureau. Dus nou ja, bij gebrek aan de rode kaart, als je goed kijkt, dit is hem. En we hebben niet altijd alleen de rode kaart, we hebben ook nog de gele kaart. Dus door al die prachtige boekjes onder de bank kan ik toch hier ook wat mee doen. vandaag. Goed, um, even een voorbeeld. Um, ik herinner mij dat uh, vorig jaar, was er, of twee jaar geleden misschien alweer, was er een uh, serie op RTL 4 en die serie die heet verslaafd en ik heb nog even zitten googelen vanochtend hij komt volgens mij nu weer langs dat zijn een aantal programma's over mensen die verslaafd zijn aan alcohol of aan drugs en sorry ja kijk hij heeft het ook gezien zijn Er zijn nog meer mensen hier die het ook hebben gezien verslaafd ja nog meer ja nou het is een heel Mooi programma vind ik zelf. Daar speelt ook Jimmy Geluk een rol. Jimmy Geluk, of, nee sorry, Jimmy Geduld. Jimmy Geduld speelt daar ook een mooie rol in. En uh, Jimmy Geduld zat ooit bij Goede Tijden Slechte Tijden, bij RTL 4. Kreeg op een gegeven moment ook zelf een drugsverslaving. Is daardoor ook uit de serie gegaan. Zijn hele leven is kapot gegaan door de drugs. Op een gegeven moment is hij er weer bovenop gekomen. En nu is hij een bedrijfje begonnen. Waarin hij mensen helpt om ook te stoppen met drugsverslaving, met alcoholverslaving. En hij heeft een speciale aanpak. En die aanpak die komt in die serie naar voren. En um, ik herinner me nog één situatie van die serie. Dat op een gegeven moment was iemand die was verslaafd aan cocaïne. Was een vader van uh, twee kleine kinderen. Hij had uh, een vrouw. ze leefden met z'n vier in, in één huis. Maar er was veel ruzie in dat huis. Want er waren grote schuldproblemen. De, die meneer vertelde ook in die uh, serie dat hij waarschijnlijk zo'n 150.000 euro aan cocaïne had opgemaakt in tien jaar tijd. En hij zei op een gegeven moment zelfs, en dat trof me echt, hij zei, als ik moet kiezen tussen mijn kinderen of tussen cocaïne, als ik eerlijk ben, kies ik dan voor cocaïne. Want ik ben zo verslaafd, ik moet dat gewoon steeds weer hebben. Maar het ging niet van de ene op de andere dag dat hij dat zo vertelde in die serie over zijn verslaving. Daar ging een heel proces aan vooraf, een proces... Waarin zijn kinderen ja, moeilijke relatie hebben met hun vader. Want als je vader onder invloed is, dan ja, reageert hij soms vreemd. En dat tast de vertrouwensband aan. Dus dan is er geen veiligheid voor een kind. Uh, de partner heeft het natuurlijk ook heel zwaar mee. Maar op een gegeven moment komen er dan confrontaties. Want als dat zo een tijdje doorgaat, vroeg of laat, gaat die partner natuurlijk zeggen van... Hey, ja, als het zo doorgaat... Ga ik er al onderdoor. Er moet iets veranderen in jouw leven. Nou, op een gegeven moment komt dan dus Jimmy geduld op het podium. En wat ze dan doen. Een aantal mensen in de omgeving van die verslaafde persoon. Die gaan allemaal een brief schrijven. Een brief waarin ze zeggen hoeveel uh, ze van de verslaafde houden. En ook hoeveel schade de verslaafde doet door zijn of haar verslaving. En vervolgens schrijven ze ook in die brief. En als jij nu niet stopt. Dan zie je ons nooit meer. Dat is de Jimmy geduld benadering. Nou, en dan is de grote ontknoping. camera erop. De hele familie zit daar. De verslaafde komt binnen. En dan gaan ze hun brieven lezen. En op dat moment moet die verslaafde kiezen. Wil je nou nog door voor de rest van je leven? Kies je voor de drugs? Of kies je voor ons? Als je voor de drugs kiest, dan zie je ons nooit meer. Dat is ongeveer het idee. Dat is dus een enorme vermaning. Een nadrukkelijke waarschuwing dat, ze, dat men zich moet beteren. Zoals Van Dalen dat zegt. Dus Jimmy Geduld geeft op die manier een soort van kader waarin heel veel liefde is. Want ze geven ook allemaal hun liefde, spreken ze uit naar die verslaafde. Maar ze zeggen ook hoeveel verdriet en schade er is. En dan komt er ook een vermaning. Als je niet verandert, dan gaat het niet goed aflopen. Nou, deze drie dingen, dus een vermaning, liefde maar ook iets van beschadiging, die kom je ook tegen... als je in de Bijbel kijkt bij wat Jezus zegt over vermaning. Daarom nodig ik je uit om de gele kaart eraf eens bij te pakken... Uh, sorry, de Bijbel eraf eens bij te pakken... bij uh, het Bijbelboek Matthäus. Eerste Bijbelboek van het tweede deel van de Bijbel, van het Nieuw Testament. Matthäus, en dan gaan we naar hoofdstuk 18. Daar is een heel hoofdstuk waarin uh, het gaat over vermaning over mensen op de rechte weg zien te krijgen. Want dat is vermaning ook, mensen op de rechte weg zien te krijgen. Matthäus hoofdstuk 18 en dan de verse 10 tot en met 35. Misschien denk je zo, dat is een aardig stuk, het is inderdaad een hele badzijde. Gewoon de Bijbel lezen en horen, ik geloof daardoorheen spreekt ook echt de Heilige Geest. Dus ik vind het altijd heerlijk om gewoon lekker een stuk te lezen uit de Bijbel... En om ook gewoon de Bijbel al voor zichzelf te laten spreken. Want dat is volgens mij ook al heel duidelijk, dit stuk. Badzijde 1557. Nee, is het niet goed? Uh, helemaal niet. Spreek ik gewoon onversterkt? Uh, Hij is wel versterkt. Ja. Achterin goed te verstaan. Ja, oké. Okay. Dan gaat die bladzijde 1557 en dan vers 10. En dan staat boven het verloren schaap. Het begint met pas op. Pas op dat u niet een van deze kleine veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn vader die in de hemelen is. Want de zoon van de mens is gekomen om te redden wat verloren is. Wat denkt u? Als iemand honderd schapen heeft... en één daarvan afgedwaald is... zal hij niet de 99 anderen achterlaten... en in de bergen het afgedwaalde schaap gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij dat schaap dan vindt... voorwaar? Ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de 99 die niet afgedwaald waren... Zo is het ook niet de wil van uw vader, die in de hemel is, dat één van deze kleine verloren gaat. Maar, als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga dan naar hem toe. Wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder of zus gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. En als hij niet naar hen luistert, dus niet naar die drie, zeg het dan tegen de hele gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Als de mensen buiten de kerk. Voorwaar ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt zal in de hemelen gebonden zijn... En alles wat u op de aarde ontbindt... zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u dat... als twee van u op de aarde... iets, wat dan ook... eenstemmig verlangen... het hun ten deel zal vallen... van mijn vader die in de hemel is. Want waar twee of drie... in mijn naam bijeengekomen zijn... daar ben ik in hun midden. Toen kwam Petrus naar Jezus toe... en hij zei, Heer, hoeveel keer... Zal mijn broeder tegen mij zondigen? En hoeveel keer zal ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal. Daarom kan het koninkrijk van de hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. Toen hij dat niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde neer voor hem en zei, heer heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van de slaaf was innerlijk met ontferming bewogen. Hij liet hem gaan en scholte hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal me wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. En ze gingen naar hun heer en ze vertelden hem alles wat er gebeurd was. En toen riep zijn heer hem bij zich en hij zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden had met u? En zijn Heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, zodat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als u niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Zo, drie korte stukjes die met elkaar iets te maken hebben. Ze lopen op elkaar door en ze gaan allemaal over als mensen zondigen, hoe ga je daarmee om? Nou, we kijken eerst gewoon even naar de tekst. Um, wat ik belangrijk vind om even aan te stippen hier, is dat we lezen in vers 11. De Zoon van de mensen, dat is Jezus zelf, is gekomen om te redden, om zalig te maken in ouderwetse taal, wat verloren is. Dus Jezus wil mensen die verloren zijn... mensen die van de rechte weg af zijn... die wil hij winnen, die wil hij redden. En ook in vers 14... zo is het ook niet de wil van uw Vader die in de hemel is... dat één van deze kleine verloren gaat. Jezus wil redden. En daarom is er ook zoiets als kerkelijke tucht, zoals dat heet. Daarom is er ook zoiets als vermaning... Als je iets verkeerds doet, dat je daarop wordt aangesproken. Zodat je op de rechte weg bent, weer komt, weer terugkomt. En dat je weer op de goede weg gaat wandelen. Het woordje tucht, in het Duits, heeft het ook een verwantschap met het woordje zien. Dat is het woordje trekken. Je trekt iemand terug van de weg richting de afgrond naar het rechte weg naar de rechte weg waar het veilig is. Dus je trekt mensen terug de goede kant op. Dus Jezus wil mensen behouden. En hoe doet hij dat dan? Dat doet hij dus door ons heen. Door jou en mij heen. We lezen hier niet, als uw broeder tegen u zondigt, dan lost God het wel voor jou op. Wat staat hier niet? Er staat ook niet, als uw broeder tegen u zondigt, ga bidden tot God dat uw broeder net het goede Bijbelgedeelte zal lezen in de Bijbel. En dat hij dan tot één keer zal komen. Dat zat er ook niet. Nee, Jezus zegt hier, ik doe het door mensen heen, door jou heen. Door jou heen wil ik mensen op de rechte weg brengen. Dat is best wel lastig. Als ik dan gisteren hier zo kijk, zie ik hier allemaal groepjes. Daar zat een, een groepje gisteren met een aantal mensen die iets hebben met Turk sprekende mensen. En hier was een groepje met mensen die Farsi spreken. En hier was een groepje met een aantal Arabisch sprekenden. En als je hier door de deur ging, dan kwam je bij een groepje met allemaal Engelstaligen uit Afrika. En dan zie ik al die groepjes en denk ik, wauw. Maar ik denk nu ook, als daar in zo'n groepje bijvoorbeeld iets wordt verteld. Of er wordt geroddeld. Zo van, ja, die en die heeft dat helemaal verkeerd gedaan durven ze ook dan elkaar daarop aan te spreken. Dat is best wel moeilijk om dat te doen. Want wij hebben dan best wel de angst straks vinden anderen mij niet meer aardig of straks komt onze relatie onder druk te staan in zo'n groepje. Ik zou het ook niet altijd dus in dat groepje zelf doen, want Jezus zegt die kan dan beter even wachten op een rustig moment één op één met die persoon. Maar hoe gaaf zou het zijn als dat ook plaats kan vinden in die groepjes? Niet makkelijk, maar wel de uitdaging die, um, die we hier meekrijgen. En dan nog weer even de tekst. Want we lezen: Als uw broeder tegen u gezondigd heeft. Je kan hier ook nog denken: van ja, als iemand roddelt over een ander die er niet is, heb ik daar geen last van. Maar ik ben wat gaan kijken van hoe wordt dit vers uitgelegd en gebruikt in kerken. En dan blijkt toch wel dat hiermee wordt bedoeld, nee, elke vorm van zonde, waarvan je weet dat is niet goed, daarvan uh, kun je tegen je broeder, kun je tegen mensen om je heen vertellen van, hé, hey, dat is niet goed. Dus het is niet alleen maar als iemand tegen jou persoonlijk zonde, nee, ook als iemand bijvoorbeeld roddelt over iemand die er niet is, kan je gewoon zeggen: hé, hey, ik heb liever niet dat je praat over mensen die er niet bij zijn op deze negatieve manier. Praat maar... Over ze, alsof ze erbij zitten. Dan is het waarschijnlijk in ieder geval liefdevoller. Als je al over ze moet praten. Nou goed, dan zien we dus vier stappen onder het kopje kerkelijke tucht. De eerste stap is dus, zou je kunnen zeggen, die gele kaart. Ja, de gele kaart, dat is een soort van waarschuwing. Van hé, hey, volgens mij, wat jij doet, is niet goed. Eén op één. Niet in een groep. Niet voor zo'n grote groep, één op één een waarschuwing. En als iemand daar dan in doorgaat, dan kan je op een gegeven moment een rode kaart geven. Dan zeg je, hé, hey, je moet echt oppassen, want het gaat niet de goede kant op. Ik ben ook nog even op de website van de KNVB gaan kijken. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. En daar is ook echt een tuchtcommissie. En die handelt alle rode en gele kaarten af. En ze hebben ook nog andere stapjes bij de KNVB. Dat is namelijk, eh, hoe noemen ze het daar? Uitsluiting. En schorsing hebben ze nog. Uitsluiting, je mag een paar wedstrijden niet meedoen. En schorsing is, je mag echt een hele lange tijd niet meer meedoen. Soms wel tot twee of drie jaar of nog langer. Nou, dat zien we hier ook. Dus eerst één op één, dan drie op één of twee op één. Dus dan komt er iemand bij. Daarmee voelt de persoon die iets verkeerd doet ook wel aan van... Oké, okay, het is menus. Er zitten hier twee mensen. En het is niet alleen maar iemands persoonlijke mening. Nee, er zit er nog iemand bij. En dan de volgende stap, zeg het in de hele gemeente. Heb ik hier nog niet hoeven doen dat ik hier sta vooraan... dat ik zeg, ja, uh, Pietje, die is er vandaag niet... maar uh, die heeft iets heel slechts gedaan en hij wil zich niet bekeren. Dat u het allemaal alvast weet. En we hopen dat Pietje zich wel gaat bekeren. Als hij het niet doet, dan vroeg of laat stopt het voor Pietje. Want zo beschadigt Pietje, denken wij zichzelf... misschien wel anderen om hem heen en gaan zo maar door. Overigens hebben ze het zo gedaan, in de kerk, weet ik tenminste van kerken, dat ze zeggen, nou, als wij dan in de gemeente gaan vertellen, dan doen we het nog weer in drie stapjes. Het eerste stapje is dan, we zeggen, er is iets gebeurd in de kerk en we noemen geen naam. Dat is dan het eerste stapje. Het tweede is dan, we noemen het, en de, de naam van de persoon wordt wel genoemd, en de derde keer wordt ook echt pietje, echt pietje uitgenodigd, zit daar ook. Dus dan hebben ze nog weer eigenlijk... Ja, vertragende stapjes. Waarom? Omdat je niet wil dat iemand weg moet blijven. Ik heb dit zelf ook nog nooit dus meegemaakt, dat het zo hoog oploopt. Maar ik heb wel, afgelopen jaar, wel eens echt een gele kaart uh, moeten geven. Zelfs wel eens één keer een rode kaart. Dat is niet leuk, maar het moet wel gebeuren. En het mooiste is... Als we natuurlijk helemaal geen gele kaart en zo hoeven uit te delen. Maar als we gewoon, als er iets gebeurt. in die kleine groepjes dat het daar gewoon gebeurt. En dat ik als voorganger. of dat wij als kernteam. ons daar niet mee bezig hoeven te houden. Maar soms moet dat helaas toch gebeuren. En dat is niet uh, prettig. Maar dat doen we dus. omdat we graag mensen willen winnen. We willen mensen op de rechte weg houden. Mensen winnen. Dat is wat God wil. God wil dat niemand. ...van die rechte weg afgaat. Maar hij wil mensen niet verloren laten gaan. Nou, misschien zit je wel en denk je van... ...ja, um, er wordt hier ook nog gesproken over schapen. En er wordt hier ook nog gesproken over... ...als iemand uit de kerk gaat... ...dan kan je hem behandelen als een heiden of een tollenaar. Misschien denk je wel van... ...ja, ik uh, voel me ook niet als een broeder. Ik voel me eerder als een, heider, als een heiden of een tollenaar. Als iemand die niet gewend is om naar een kerk te gaan. Heb ik hier dan nog wat aan? Want ja, spreek het ook over mij. Nou, ik denk wat elk mens hiervan kan leren, is dit: op het moment als wij relaties krijgen met mensen, en we krijgen vriendschappen, en we houden echt van mensen, dan is mijn vraag: durven we dan ook soms om lastige dingen aan te stippen in de relatie met mensen. Dus als je gewoon vriendschappen hebt of in je familie. Als je echt van elkaar houdt, volgens mij durf je dan ook lastige dingen te bespreken. Het is dan makkelijker om maar alles een beetje onder het tapijt te vegen. Maar je weet soms, ik moet iets gaan bespreken, anders gaat het niet goed. Waarom doe je het dan? Uit liefde. Dus ook in die zin kun je hier echt iets aan hebben. Dat je gewoon betere relaties krijgt als je dingen durft te bespreken. Niet alleen in relatie tussen ouders en kinderen of tussen uh, man en vrouw, of tussen vriend en vriendin, of verloofde wat dan ook. Maar ook, waar dan ook, vriendschappen, waar dan ook, is het heel waardevol om te leren om elkaar te durven corrigeren. Te vermanen, om het gesprek te openen. Natuurlijk altijd op een liefdevolle manier, maar dit maakt gewoon relaties beter in deze stad en op deze aardbol. En ik moet zeggen, als je niet, ja, als je niet nog deel bent van de familie van God, dan mis je wel heel veel. Het is wel heel gaaf... om je deel van te zijn. Als ik zo net aan het zingen ben... Dan, dan ontmoet ik God. En dat hadden we gisteren ook. We hadden gisteren nog veel meer tijd... Ook om God te ontmoeten. En op een gegeven moment hadden we ook... een tijd dat we gingen zingen... met elkaar. Maar terwijl wij... tot God gingen spreken, gingen we ook vragen... aan God, wilt u ook nog... iets terugspreken? In het bijzonder... voor dit moment, voor deze situatie. En toen kwamen er allerlei mensen... naar voren... En de meeste van hen die hadden iets uit de Bijbel. En, en dat gingen ze voorlezen. En zeiden van ja, ik heb dit dat God nu dit tegen ons zegt. En er waren woorden bijna. Die gingen zo recht naar mijn hart. Die waren echt voor mij. En dat was zo bemoedigend. En als je dat dan zo meemaakt. En dan ook aan het eind van de dag. Gingen we allemaal uh, briefjes kregen we. En die gingen we allemaal hier opplakken. En dan kon je opschrijven aan de voorkant. Wat neem ik mee van deze twee dagen. En op de achterkant, wat laat ik hier achter? Nou, en er werden zulke gave dingen verteld. Dat mensen zeggen van ja, hier heb ik mijn familie echt gevonden. En dat mensen zeggen van ja, ik, ik heb hier vrijheid gevonden afgelopen dagen. En dat ik echt gewoon eens met tranen in mijn ogen hoorde wat er allemaal was gebeurd in die twee dagen. En denk ik, yes, dat is kerk, dat is familie zijn met elkaar. Dus, nou ja, alsjeblieft, join the family. Goed. Dat even voor als je je identificeert met heiden of tollenaars. Um, overigens zit er in mij ook een soort van heiden en tollenaar, maar dat is weer een andere preek. Oké, okay, dan nog even. Oké, okay, wij vinden het allemaal moeilijk om mensen ergens op aan te spreken. Niemand doet dat voor z'n lol. Sommige mensen zijn er wel getrainder in, dan anderen, maar in principe vinden het allemaal lastig. Nou, wat kan ons nog helpen? Nou, daarvoor wil ik nog kijken naar dat laatste stuk... 21 tot 35, dat vind ik een prachtig verhaal waar Jezus dus een, een voorbeeld geeft om weer iets uit te leggen over vergeving. En dan is daar dus een koning en die heeft slaven. En op een gegeven moment is er dus afrekening. En er is iemand die heeft dus duizend of tienduizend talenten schuld. Dat is een hele grote schuld. En die slaaf kan dat nooit terugbetalen. Dus zou hij en ook zijn vrouw en zijn kinderen allemaal worden verkocht en met dat geld wordt dan nog iets terugbetaald van die schuld. En dan staat er iets prachtigs in dat verhaal wat Jezus aangeeft. Um, even kijken, dan lezen we het ene zinnetje. De heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen. Hij liet hem gaan en schuld hem, hem de schuld kwijt. Die koning is op een gegeven moment ontferming bewogen. Hij voelt medelijden met die slaaf. En hij denkt niet, ik ga het hem nog langer aanrekenen. Hij denkt, ik ga het hem helemaal kwijtschelpen. Dan heb ik maar 10.000 talenten minder. Jammer dan. Los ik wel weer op een andere manier op. Ik geef het aan jou. En die slaaf zou dan een soort van ervaring moeten krijgen van, wauw, wat een genade. Wat een vergeving. Wat een goede koning. Maar op een of andere manier verandert deze genade, deze vergeving, die slaaf zelf niet in zijn hart. Dus dat is bij ons denk ik ook vaak zo. Want vervolgens komt die slaaf iemand anders tegen, die ook nog schulden had bij die slaaf. En die slaaf gaat meteen op zijn strepen staan, jij moet mij nu terugbetalen. Dus die genade geeft hij niet door, maar het stopt bij die slaaf. En hij gaat vervolgens die ander afrekenen. En dan zien we een ander Stukje van de koning. Dan is er ook op een gegeven moment een grens bereikt. En dan zegt de koning, oké, okay, als je zo, terwijl je zelf vergeving hebt ontvangen, dat niet wil doorgeven aan anderen. Dan is er ook geen vergeving meer voor jou. Maar waar het mij even om gaat, is hier dat Jezus dat voorbeeld geeft om iets uit te leggen over wie God is, over het koninkrijk van God. Jezus... Wil 100% vergeven. God wil 100% vergeven. En alles wat wij fout doen, hij wil het vergeven. Hij wil ons al onze schulden kwijtschelden. Waarom? Omdat Jezus al al die schulden op zich heeft genomen. Toen hij stierf van het kruis. En dat kan ons veranderen. Die vergeving, die genade kan ons veranderen, zodat wij ook naar anderen toe anders gaan worden. En dit kan volgens mij ook helpen bij vermaning. Dus nu ga ik dat stukje van vergeving toepassen op vermaning. Als jij zelf in je leven bent gecorrigeerd door God. En die correctie heeft jou geholpen. Dan kan het zo zijn dat je op een gegeven moment denkt, ik ga anderen ook daarmee helpen. Want ik hou van ze en ik wil ook dat zij op de goede weg komen. Ik ga het proberen nog meer uit te leggen. Er zijn wel momenten in mijn leven geweest dat ik me begon te beseffen hoe enorm vaak ik zelf tekortschiet En hoe zondig ik ben. En soms waren er dingen in mijn hart, waar ik me zo voor schaamde, dat ik ging bidden. Dan zei ik, Heere God, alsjeblieft vermaan vermaand mij, corrigeer mij, wanneer ik met u samen ben, wanneer ik tot u bid in de ochtend, zodat andere mensen mij niet hoeven te corrigeren. Want als die mensen dit van mij zouden zien, oh, dan schaam ik me dood. Alsjeblieft, corrigeert u mij persoonlijk, zodat andere mensen dat niet hoeven te doen, zodat deze stappen niet voor hoeven te komen in mijn leven. Dat ik echt aan het bidden was. En dat ik blij was dat God dan ook echt spreekt als je bij me aan het lezen bent. Ik heb heel vaak, dat als ik aan het lezen ben, dat ik op een gegeven moment weet, oh ja, dit gaat over mij, dit, dit doe ik inderdaad echt verkeerd in mijn leven. En dat God mij één op één vermaand. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik ben ook heel blij met christenen om mij heen, andere volgelingen van Jezus die ook wel eens naar mij toe zijn gekomen, om echt iets te zeggen tegen mij van 6... Zoals je dat deed, het was volgens mij echt niet goed. Er is echt wel eens iemand geweest die heeft me bijvoorbeeld opgebeld die zegt: ik, ik moet even bij het langskam, hoe je dat en dat deed, dat was echt niet goed. En dan schaam ik me dood op zo'n moment. Maar ik ben ook heel dankbaar dat het gewoon één op één kan worden afgehandeld. En dat het niet bijvoorbeeld hier in de kerk allemaal nog eens een keertje wordt uitgemeten. Want dan schaam je, je helemaal. En als ik eraan denk hoe sommige dingen in mijn karakter ook mezelf beschadigt zouden kunnen hebben, of anderen, dan ben ik ook blij met vermaning in mijn leven. Als ik denk bijvoorbeeld aan hoogmoed, ik ben iemand die echt wel eens hoogmoedig is. En op een gegeven moment ben ik daar wel eens mee vermaand. En dat God echt iets zei van, hoe lang ga je nog doen alsof het door jezelf komt? En dat ik wist, oh ja, het komt allemaal door God. Of een vermaning, eh, angst voor mensen. Dat ik op een gegeven moment echt wist dat God tegen me zei, hoe lang ga je mensen blijven vrezen in plaats van mij? dat God me daarop aansprak. Dat ik dacht, oh ja, daar moet ik doorheen. Ook al ben ik bang, ik ga die persoon aanspreken. Of seksverslaving, daar heb ik ook echt last van gehad. Daar ben ik nu helemaal vanaf. Maar dat God op een gegeven moment echt tegen me zei... Serge, stop ermee. Ik ga je daarmee helpen om er helemaal van vrij te komen. Maar ik ben zo blij dat hij me daarin heeft vermaand... dat ik op een gegeven moment dan ook denk, oké... Okay, dat is in mijn leven al veranderd en beter geworden... Ik wil andere mensen ook helpen. Om op de rechte weg te komen. En dat motiveert om anderen ook te gaan corrigeren. En niet zo van, ik zal even alles uitleggen aan iedereen. Nee, natuurlijk niet. Maar wel op een rustige, geduldige, liefdevolle manier. Rustig is één op één. En dan eventueel twee op één. Maar dat je in ieder geval dingen gaat aanspreken. Dingen gaat bespreken. Waarom? Zodat je relatie met die persoon echt en authentiek wordt. Waarom? Zodat die persoon op de rechte weg blijft. Waarom? Zodat die persoon een beter leven krijgt en daarmee God gaat aanbidden. Waarom? Zodat de kerk wordt geheiligd. Waarom? Zodat je zelf meer op Jezus gaat lijken. Meer hem gaat gehoorzamen met wat hij hier aan opdracht geeft in de Bijbel. Dus denk aan wat Jezus voor jou heeft gedaan en ga dat doorgeven aan anderen. En doe het met hetzelfde motief als Jezus om mensen te winnen mensen te redden uit liefde overwin je angst uit liefde voor de ander amen we nemen nu een moment van stilte om hier nog